Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Versoepelingen zijn pas weer mogelijk als het aantal ziekenhuisopnames met 20% is gedaald, zegt het Outbreak Management Team, zijn de experts die het kabinet advies geven. Vorige week werden de terrassen en winkels opengegooid en de avondklok geschrapt. Die beslissing van het kabinet lijkt nu verkeerd uit te pakken, zegt dit OMT-lid. De modellen voorspellen dat er weliswaar een daling zal komen op basis van de vaccinaties die we zetten, maar die daling is nog niet gestart. En daarom is het erg gevaarlijk nu om de versoepelingen te hebben, want dan komen er weer meer infecties bij. En als die daling dan nog niet ingezet is, dan zouden die infecties bovenop de bezetting komen die we nu hebben. En dan wordt het dus nog drukker in de ziekenhuizen. Een reisje van zes Spanjaarden naar Nederland is begonnen in de cel. Ze hadden zich in het vliegtuig zo misdragen dat ze na de landing werden opgepakt. Volgens de marechaussee gedroegen de mannen zich baldadig en vervelend en ook wilden ze geen mondkapje dragen. De gezagvoerder heeft aangifte tegen ze gedaan. In Vaals in Limburg is vannacht een vuurwerkbom ontploft die door een brievenbus van een appartementencomplex was gegooid. Zes huizen werden ontruimd. Deze bewoners schrokken rond een uur of twee wakker. Het was een hele harde knal. Uh, mijn honden begonnen te blaffen. Uh, ik ben meteen naar bed gesprongen. En er lag beneden alles voor de omgeving is afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar getuigen. Deze diertjes kunnen met hun neus corona opsporen. kunnen supergoed ruiken en daar hebben Nederlandse onderzoekers gebruik van gemaakt. Ze lieten de bijen aan virusdeeltjes snuffelen en druppelden dan wat suikerwater op hun tongetjes. En als je dat een aantal keren doet, dan uh, reageren de bijen zo dat ze na een uh, geïnfecteerd monster, dus een positief coronamonster, direct hun tong uitsteken. Bij een coronabesmetting gaat er dus een bijentongetje naar buiten. En die training dat gaat heel goed. Uh, heel veel bijen die kunnen dat in een hele korte tijd leren. En mogelijk kunnen de bijen aan de slag in landen waar de gewoon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 Yum! Was het tweede uur. Elton John met Goodbye uh, Yellow Brick Road. Ja, nee, uh, ik, ik zat net even niet op te letten. Ja, In het enthousiasme van het prachtige bericht. Uh, keek ik uh, niet op de klok. Ja, de klok. En, Jawel. Dat was ineens nieuws. Ah, je, ja, ja jij God, je deed het goed. De klok, Alleen, de, de, de, de klok, klok stond niet Helemaal goed. goed. Dus, nou ja, goed. Maar goed, uh, even voor de mensen die het uh, gemist hadden, uh, we hadden het over het werk. 25 jaar uh, bij de zaken. En weet ik allemaal wat. Ik heb er 20 jaar. Uh, Kindernamen bij... ging het over. Ja, daar ging het over. En. Ja, ik, we, we hebben het al eerder over gehad, Frank. Ken, uh, je kent de filmproducent Chef Vliegen. Die heeft ooit de film uh, Naakt over de Schutting, Dr. Pulder Sight, Chef Vliegen had een zoon, of heeft een zoon. Uh, chef is volgens mij twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden overleden. En die heeft een zoon en die heette Sietse. Ziet ze? Ziet ze vliegen. Uh, dus ja. ja, weet je. Heb je dan humor? Heb ja, ja. dus, je weet humor, je? ja. Maar Frank Zappa noemde zijn kind Tweezel. Ja. Ik heb best wel een raar uh, tritje met mensen met gekke voor- en achternamen uh, inmiddels uh, gevonden. Ja. Maar jij hebt er ook een, dus uh, ja. Nou ja, er was een man in, in Indonesië. Ja. En die was zo begaan met zijn werk. Die vond het zo prachtig dat hij, hij zei tegen zijn van... jong, luister nou als we maar ooit kinderen krijgen dan ga ik als het een zoon wordt ga ik hem vernoemen naar mijn werk. Hm. nou goed eerste eerste kindje was een, uh, een meisje dus daar die had overigens een normale naam heeft die gekregen. Hm. maar toen kwam er inderdaad een uh, een zoon hm. en die uh, heette dus of die heet Statistical Information Communication Office, Indonesië, <laughs> ja. <laughs> maar goed, dus noem hem dan SICO. Ja, komt iemand dus, er nog dus, een, een, een beetje loop, vanaf. Ik ken een SICO. Ja, ja. ik ook. Twee C's. Dus twee C's, C's overigens. Dit is ja. dan één C, maar goed, ja. twee SICO. Overleven, Cico, dus ja. ik, nee. dan ja, ga je maar goed, dan dan gaat niemand om. vragen waar staat het voor Sico. <laughs> dus, maar goed, dus die heeft die man toch zijn zin. Die man heet Sico, Statistical Information Communication Office. <laughs> dus, uh, <laughs> maar goed, de jongen staat wel inmiddels ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dus, DINA's Communicatie Informatica. Statistical <laughs> Information Communication Office. Dus, oh, oh, nou, nee, gewoon dingen. Oh, oh my god, maar als je die moet, ja. lachen, als je die moet laten omroepen, erg. Dat is Hallo, dit ben ik. Hallo, hallo. ik Dina's communicatie van Magica's? Ik daar ik Dat de ballenbak worden gehaald. Jij had het toch over conscience in het. Ik ben een keer omgeroepen in JFK Airport. En omdat ze dan mijn naam als een dubbel O zien, paard ik ook met dubbel O. Dan werd er omgeroepen. Urgent Telephone call van Mr. Frank Party Cooper. Waarschijnlijk hebben alle mensen Party Pooper vergaan. Dus dat was op zich ook wel hilarisch. Maar, uh, maar dat is er ook zo'n ja. grap. Er is dat volgens mij een paar van die filmpjes ook over mensen die dan omgeroepen worden op... Uh, ja. Weet je wel, Mr. Fuck My Bud. Of zo, weet je dat lijkt ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, op een echte naam. Ja. Je zegt, wat zegt die nou, weet je wel? Oh. Daar ben je heel Ai. lang over nagedacht. Jij, jij had het in het eerste uur over Fons Jansen. Maar die had het op een gegeven moment ergens in een van zijn conferences over mensen en stemmen. En uh, van uh, revolutionaire elementen hebben in uh, op het uh, vliegveld een uh, vliegtuig... Uh, Opgeblazen of zo, rubberboot in, ja, in de haven was een rubberboot opgeblazen. In de haven was een rubberboot opgeblazen. Ja, dat ja. was ja, ja. Ja. ons Jansen. Volgens Jansen. Ja. Oh ja, even nog wat kwam. Ik dacht, ze hebben een auto opgeblazen, maar ze hebben hun mond verbrand en uitlaat. Heb je als naadloos in die categorie ja, ja. Eh, ja. Ja. mensen en stemmen? Dat van een ja. omroep op, op, het, op, het, op, het, op het vliegveld, zoiets. Ja, ja. het mooiste was dat, ja, ja, bij, dat we... bij de Nederlandse spoorwegen, ja. die omroep, die waren nauwelijks te verstaan. Dat ja, misschien aan meegelegen, maar dat... Tegenwoordig ja. hebben ze dat uh, ingesproken door een computer. Tenminste, uh, er is een stem, dan en ja. wordt dan in partjes geknipt en dan past het precies. Nou ja. Ik heb een keer uh, André Hazes, waarvan ik wist dat hij toen uh, in een van de studios zat, in het uh, NOS-complex, mm. omgeroepen. En ik zat daar zelf ook te wachten. En dus ik zat tegen die, tegen, die, uh, tegen die receptioniste, mevrouw, mag ik iets omroepen? Nee, ik ben geweest en speelt dan hier. Nee, maar ik, ik houd het echt netjes. Het is dus voor anderen in City ergens. Nou, geen gekkigheid, Eschel, nee. Dus op Nou, gegeven kwam die... De heer Hazes, zei nu naar New York... wordt verzocht zich te melden bij uitgang D52. De heer Hazes, uitgang D52. Dat schalde het hele Noordcompletie. Maar dat hoorde hij wel, die gek. Wat hij altijd deed, begon hij met die pootjes te trappen. Hij kwam er helemaal niet meer bij van het lachen. Ja, want hij kan het wel weer leren. Maar overigens over gekke dingen. Vroeger was het, ik weet niet of het nog steeds zo is... Als je in de HEMA binnenkwam, dan had je waar het ondergoed hangt, geloof ik. En dat wandje. Dan heb je het kantoortje, volgens mij, aan ja. de zijkant. En daar stond altijd een microfoon. En dan konden wij er naartoe, weet je dat nog? Ja, ja, ja dat weet ik Je kon ja. gewoon de HEMA inlopen en die microfoon op ja. knopjes drukken. En dan maakt wij natuurlijk een hallo, <laughs> Ja, daar heb er helemaal nergens over gehad. Maar mooi. niemand deed ja. er wat aan. Dat kon gewoon echt ja. heel lang doorgaan. Ja. Ja, dat hoeft niet. Toen doen we denken, de KLM-kantine... daar stond vroeger ook een omroepinstallatie. Daar kon je dan aan de baar een hamburger bestellen. Maar goed, dat duurde even om de ding te maken. Ja, ja. Een bal gehakt dat ik veel. Maar dan werd dat ook later omgeroepen. En dan had je Dien, rode Dien, die vrouw achter de kassa. Hij heeft niet genoeg geld op je kaart, gehad, Maar die ging dan ook omroepen als het balletje klaar... was, het hamburger... Hamburger! <laughs> ja, goed. Ja, ja, ja. Dus dacht je, kijk, oh, wie staat erop? Hey, hoeveel, hoeveel heb je er al op? Weet je, dan zag je weer iemand die weer een hamburger haalde en naar de kassa <laughs> lopen. Mag ik een, Omroeper, bal, mag ik een balletje mayo, ja. maar ik wil hem niet zien. Ja. Hey, en uh, over KLM gesproken, jij hebt heel veel vliegtuigen van dichtbij gezien. Ja. Je weet ook hoe uh, onderhoud, belangrijk, uh, spulletjes. Uh, ja, toch een Alles check nog een keer check, check, check. En check. dacht, vriend, van mij die vliegt. En dan zat ik naast me in een vliegtuig en dan ging hij even 1200 dingen naast. Ik zei, je weet hoe dat ding Je weet hoe het werkt, lul of ja. niet? En dan keek je maar nee nee, Dat hoort. Ik zei: Hoe is dat hoort? Ja, we moeten altijd de boel helemaal checken. Ik zei, ja. Je weet hoe dat ding vliegt? Nou, lachelijk. Alsof wij bij onze auto. Echt die veertien... Ja, doet er helemaal ja. het. Doet er richting aanwijzer naar links. Doet er naar links. Ja, goed, dat moet ook wel. Maar uh, in China is er een rare traditie. Ik weet niet of je weet wat dat inmiddels geworden is. Maar daar hadden ze een klein beetje wassens gestopt. Maar nu schijnt het weer begonnen te zijn. Er um, is namelijk een vliegtuigpassagier gearresteerd. Uh, heb jij wel eens iets in een wensput gegooid, uh, Jaap? Uh, nou, misschien bij de soeren had je zo'n zo echo-put. Ja, nou, ja, uh, uh, daar uh, heb uh, ik volgens mij wat, wel iets in gegooid. Uh. Wat ook nog wel gebeurde hier in Zandvoort, is als de fontein bij het raadhuis... Ja. Als daar water in stond, dat mensen daar shampoo. in plaats van shampoo... Ja, natuurlijk, ja. de eerste idioot gooit de shampoo in. Maar dat toeristen daar ook muntjes in gingen gooien. Ja. Uh, dat kan natuurlijk tegenwoordig niet meer, want een no is het allemaal weg. Maar dat, dat werd ook eens een wenspuntje en het eftelingetje werd je stond, uh, Deze Chinese mensen, uh, die bang zijn om te vliegen, die gooien, ja, ik ben heel nieuw, ja, Die gooien geluksmuntjes in de motor. Dus voordat ze instappen, lopen die trap op, en dan knallen ze even een paar jens uh, het is Chinees, uh, Ik weet niet wat de, de, de, de... Yuan. Yuan is toch ja. dat Chinese... Ja. Die gooien wat johan muntjes in de vliegtuigmotor van de vliegtuig. Nee, dat zijn allemaal goed al suïcidale passagiers. Dat weet je niet goed. Ben je, nee, ben je, nee. goed, ben je klaar dan wel? Nee. Nee, die <tie> mensen lopen rechtop. Die praten hopelijk een hele zinnetjes. Ja. Ja. En die mogen vliegen. Die zou je ook op het Ajax-terrein kunnen tegen. Ja. Ja. <tie> voilà, maar ik ja, bedoel, hoe, ja dat is hoe dan? Er ja, ja, ja. Ja, ja, is maar zo... dus, dus <tie> iemand nu bij Beboe Gulf Airlines... Ja. gearresteerd. De veiligheidscamera's die zagen dat deze meneer... Uh, uh, wat muntjes erin dom straalde. Nou ja, dat... Uh, die vlucht werd yes. even uitgesteld. Ja, dat is, dat is, is, is een uh, toch? Is ja, het heet. Want die dingen die worden wel getest, die vliegtuigmotoren, nou, daar flikkeren ze bevroren kippen in. Ja, dat uh, Vogels, op, vogels ja. Zijn natuurlijk ja. ook ja. uh, funest. Dus uh, maar ja, om dan nou als, als je erin. zelf het tot de tarten door de muntjes in te gooien, dat ben ik met je eens, gaat inderdaad een beetje te ver. Nee, maar die motoren <laughs> gaan dan kapot, daarom worden die, ja. gans, die worden allemaal vergast op Schiphol. Ja. Uh, en die worden gelukkig ook uit... een uh, ganzenlevertje, lekker man. Ja. Maar, nee, maar die ganzen worden allemaal vergast... en worden naar slagerijen gebracht... en, en, en opgejaagd en ja. gevangen. Omdat ze, als er een vogel in, in, in, in, in zo'n prop... Uh, in de motor komt, dan is ja. het gewoon gedaan. Hm. Ja, ze, er zijn dus nu ook uh, in het verlengde daarvan... Uh, plannen om uh, vossen uit te zetten in die gebieden. Want die vossen, die uh, vreten al die ganzen op. Ja. het voordeel van een vos in dit geval is... dat hij niet kan vliegen. Dus de kans dat een vos in de motor terechtkomt geringer dan een gans. Dus uh, ja, een beetje ganspartee. Of moeten de en, zeggen, ja. luister, als je volgende keer... wat er een beetje papiergeld in. Ja. ja. In de versnipperaar. Ja. Stamba <laughs> ja. nee. bij. Stamba bij. Is dat? Uh, nee, ja. Nou ja, goed. Uh, dat, uh, dat geld kan je dan nog volgens mij nog beter ergens anders... Uh, uh, op een andere manier uitgeven. Of misschien verdienen, denk ik, uh, denk ik dan. Ik weet niet... Uh, uh, wil jij nog, uh, nog iets lucratiefs uh, doen deze komende zomer? Uh, nou, ik ga voornamelijk even op vakantie, denk ik. Ja. Lucratief. Uh, ja, je ik kan... bedoel, dan moet ik terug in de prostitutie bedoel. Nee, <laughs> <Okay>. nee. Je... <laughs> <Ik weet niet laughs> ja, wat je, kan... gedacht, wat, je Houd, ja, wat, uh, ja. wat je kan doen is bijvoorbeeld uh, met je, je witte stok... Uh, die je misschien nog thuis hebt zitten... met uh, twee uh, rode bandjes uh, voorzien. Ja. En dat je dan op een gegeven moment... Uh, uh, daar, daar kan je geld mee verdienen. Oh, bedelen? Ja, ja bedelen is goed. Ja, tuurlijk. Maar ga je dan in de halte staan zitten? Nou de ja, te gaan uh, zitten? denk ik. Dat zou kunnen. Nee, in Spanje, in Spanje echt, ik heb ik bedelaars gezien. Die stonden op een, op een kruispunt. Ik kon de politie hem toen niet geven. niet geven zo. Die mensen kwamen met een Mercedes-busje. vanuit een villa in de bergen. bij fuins en Benidorm. Ja. Heb je ook van die professionele bedelaars. Die komen dan uit de berg. met een Mercedes-busje. worden ze afgezet. Ja. Dan worden ze op een kruispunt neergezet. en aan einde van de dag worden ze opgehaald. hebben ze allemaal ja. 100 euro. Maar ze zijn met z'n achter. Dus die pakken gewoon 800 euro per dag. Ja. En jij trapt er lekker in de hele dag. Ze zijn er, hè? Ja, Ah ja, zo, oh ja dat, is in, dat is bijvoorbeeld in Dubai gebeurd. Ja, ik wou ja. dat zeggen. Ik denk dat je daar meer ophaalt dan in de haltestraat. Ja. ja. Deze, deze politie, de politie die daar, heeft daar een bedelaar opgepakt... die zo'n 270.000 dirham, dat is omgerekend 60.000 euro... Excuse me? Ja, 60.000 euro verdienen. Wow. Dus dat bedoel ik, lucratief ja. uh, vakantie vieren. Ja, want hij was dus duizend binnen. Duizend ja, ja, maar ja. hij was dus lucratief bezig. Want hij kwam uh, via een uh, toeristenvisum kwam hij binnen. Dus uh, daar heeft hij drie maanden daar, uh, verbleven. Dus dat is 20.000 euro per maand met bedel ophalen. Ja. Ik ben wel eens minder thuisgekomen ja. man. Jij, jij ook, denk ja, ik. Jij, jij ook, ja, Nou, ja. dan kon ik niet op met mijn wijkjes. Uh, of mijn wijk die ik. Ik zou het die, proberen. Ik als je dit... een businessmodel. wil je hebben, dan moet je eerst hier in Zandvoort beginnen met bedelen. tot je Dat geld bij elkaar doen. gebedeld hebt voor een ticket naar je Dubai. Kunt... en dan door. Maar ja. dan moet ik dan nog wel weer een vervanger hebben. die mijn wijk moet lopen. En, en voor dan, kost het je het dan weet, heb je een wereldbedrijf gestart. Over. Ja. Ja. over hè? Uh, wat ja. heb je meegekregen vanmorgen dat uh, de, de derde, want hij is natuurlijk een armoed, over armoed saaier gesproken. Ja. Onze vrolijke vriend van Microsoft, Billetje. Blah. Ach, ja, ja. die zijn ja. elkaar. Ja, ja. Na 27 jaar is het ja. klaar. Gewoon. Ja. Maar die, die Jeff Bezos, ja. die uh, man van uh, ja, Amazon, ja. die moest zijn vrouw, geloof ik, hij mocht drie kwart houden van zijn geld. Dat is het zijn, ja. Maar hij heeft 142 <laughs> miljard uh, Bill Gates. En Melinda krijgt daar waarschijnlijk ook. Maar dan denk ik, Even helpen, help me even Frank. Ja. Hoeveel is genoeg van de 142 miljard? Ja. Heb je genoeg aan 5 miljard? Je hebt genoeg aan, aan 1 miljard. Nou ja, Dat kun je al 6. niet eens opmaken in je leven... Nee, het is niet op een normale manier in ieder geval. Maar, en, uh, ja, maar die vrouw, dat ja, het blijft natuurlijk toch... Uh... Bijzonder wat die mensen doen overigens. Want die, die uh, Melinda en Bill Gates Foundation... die probeert malaria en armoede uit de wereld te helpen. Daar zit 42 miljard al in, hè, in, dat, in, dat, ja. in dat fonds. Ja, ik bedoel, maar dat is natuurlijk ook wat is. Die bedragen, zo, zo dat, daar kun je gewoon niet meer bij. Dat kun je in honderd in mensenlevens kun je zoveel geld niet opmaken. Nee. Nee, eh, nogmaals, op een normale manier niet. Dus je ziet hoe sommige mensen hun geld echt uh, verkwisten, dan denk je van nou, het, het kan even goed wel. Maar niet uh, op een normale wijze. Dus er zijn hollywood ja, die hebben ja. er 100 miljoen doorheen gedraaid. Ja. Maar 100 miljard, dat is echt een ander verhaal. Hè? Ja, dan moet je wel voor aan het werk. Eigenlijk. Ja, dan moet je echt uh, aan ja. de gang. Ik zou het wel willen proberen. Ja, ik ook. Toch? Nee, nou, ik denk het wel. Ja. Ja. Ik zet alles op ja. Maar je hebt toch ook zo'n nee, ja. slechte gespeeld ja. met, nou, met, met, met Eddie Murphy. <laughs> dan moest hij je houten. Nee, dan moest hij. Ja. Brewster's Millions ja Bruce dan moest, ja, dat moest, is hij, met ja. Richard Pryor dan moest, ja, oh, ja, ja. Nee, dan moest hij ja. binnen moest hij binnen maand een ja. miljoen opmaken ja. of zo ja. Ja. Dan, ja. Geweldige dan, film. Dan, ja. dan zie je ook hoe moeilijk dat is hè want hij mocht, hij mocht niet hij mocht geen tien auto's kopen van een miljonair nee, weggeven nee. Nee. want dan ben je hij, van, oh, uh, ja, okay. hij dan, deed dan, het door heel slim door bijvoorbeeld een, een verkiezingscampagne en none of the above dat is gewoon een dat is eigenlijk het hilarische gedeelte uit die hele film maar ja. goed maar goed nou ja in elk geval als ik zoveel geld, zou ik in afval toch nooit een Tesla kopen. Nee? Nee. nee, nee. Ik vind ik, het zijn drie typen Tesla-rijders volgens mij, heb ik bedacht. Dus er zijn de, de Tesla-rijders die uh, met het milieu zijn begaan... en het fiscale voordeel daarbij uh, ja. prachtig vinden. Dus die kopen een Tesla. Er maar zijn dat is vaak businesslike, want mensen ja. die de auto van de zaak... die kopen dan een Tesla. Ja. Ja. Er zijn mensen die, ko die kopen een Tesla van uh, fuck het milieu, ik uh, rij goedkoop en dus uh, klaar. En uh, andere mensen die uh, willen alleen een Tesla, om alleen de fiscale redenen, weet je. Dus in elk geval. Maar wat ik uh, elke keer als ik nu zo'n Tesla zie rijden, dan denk ik toch zijn die, uh, weet je, wat is merkwaardig. Zoals die, die Elon Musk ook, zogenaamd uh, bezig met milieu. Maar die verdient eigenlijk niet zijn geld met het maken van Tesla's, maar hij verdient zijn geld met de uh, inkomsten die. Uh, van de CO2-rechten die hij verkoopt en die hij niet gebruikt. Want dat is natuurlijk een hele handel, het klimaat. Klimaat is handel. In de CO2-emissierechten die je dus kan verkopen... als je ze niet gebruikt. Hm. Nou, daarom dat hij natuurlijk... Uh, hij, hij, de, de, de Tesla die hij produceert... die levert dan minder... Uh, produceert in zijn fabriek in ieder geval minder CO2... dus die rechten kan hij verkopen. Maar één raketje van uh, Elon Musk... produceert al 300 ton CO2... Hm. Nou, dan heb je dus 500.000 gallons nodig. Dat 1,9 miljoen liter schoon water. Mm -hmm. Om 1 ton lithium te produceren. En lithium is een, bestanddeel, een belangrijk bestanddeel van batterij. Een, een batterij van, van een auto. Er zit uh, ongeveer uh, 22 pounds. dus 10 kilo, 9 kilo aan lithium in één zo'n batterij. En rhodium en nog wat meer. Ja, uh... En die, dat lithium is er nagenoeg niet meer uit te halen. Dus er zijn dan nu wel weer de Chinezen die dat op hun geheel eigen wijze doen. Maar goed, dan moeten al die batterijen weer naar China worden vervoerd om daar te worden gesloopt. En in elk geval, kortom, de, auto van, de auto's Tesla hebben helemaal niets met het milieu te maken. In, weet je wel. Ik mag, jou, ik mag van jou niet in een elektrische auto rijden. Nee, dat zou ik niet doen. Tenminste, ik vind het leuk om in twee seconden iedereen eruit te rijden bij het stoplicht. Dan moet je het vooral doen. Ik ben een snelheidsmonster. Ja. Nee, maar, nee, ik, <laughs> wil gewoon, ik wil gewoon een mooie oude Amerikaanse. Ja, en ook, maar, je ook, weet, ja. you know me. Nee. Maar uh, dan denk ik, ja, wacht even, als dat dan niet. We, kijk, we, we moeten allemaal op waterstof. Waterstof is de nieuwe brandstof van de toekomst. Eerst gaat de, de, de, de, de, de, de, de, de professionele vaart, alle, alle, al het voer over water... Ja. gaat met brand, gaat met waterstof. Wij gaan uiteindelijk straks allemaal op waterstof rijden. Op een of andere ik maar dat af, raak... ik ben heel benieuwd naar die daar weet ik dan wel iets van. Dat is, dat is al ingezet. Okay. Al die, je hebt moeten naar... er is dus een speciale website. Je hoeft dan maar maar uh, de, grote, de grote jongens gaan allemaal op waterstof. En dat is tussen nu en... Nou ja, het, het is niet in tien jaar... En ons hele netwerk is er al op ingesteld. Hè. Wij ja, hebben natuurlijk dat vind ik wel een Heel Nederland, een, een infrastructuur, een wij hebben natuurlijk al gas liggen ja. in de grond. Die zijn, uh, die zijn geschikt uh, om met waterstof uh, uh, gevuld te worden. Dus ja. we hebben straks gewoon thuis, in plaats van dat aardgas... gaan we straks allemaal op waterstof. Alleen is het nu nog wel een component bij dat het gevaarlijk is. Ja, de opslag is vooral moeilijk. Ook de opslag, met automobielen ja. is, is ja. dat nog even opslag een probleem. Ja. opslag is lastig. Ja. Ik ben bezig geweest om... Uh, vanuit Amsterdam naar Tokio te gaan met een auto op waterstof. Uh, voor, een, uh, voor Toyota. Toyota heeft een waterstofauto. En omdat Toyota ook de leverancier is... van de, de officiële auto op de Olympische Spelen. ben ik bezig met een project om met een auto. Ja. Alleen onderweg. Uh, <laughs> ja, als je naar Tokio wil rijden met de auto, dan kan dat. Dat was een stukje over water. Laatste. Maar je kunt niet over waterstof denken. Nee. Omdat, uh, in Europa, wij in West-Europa... Kun je met een auto op waterstof rondkomen. Maar de rest valt er stil. In de Polen kun je Is dat waterstof. Zo kun je ja, ja. in Europa al? Ja, in West-Europa kun je gewoon. Als je een waterstofauto koopt, nu, die Toyota oh, nog. Even, even. Even, heel simpel. Van hier naar uh, Girona, Noord-Spanje. Ja? Kan ze op waterstof kunnen? Ja, ik weet niet in Spanje, maar ik weet dat Duitsland, België. volgens mij komen een stuk van. kun je waterstof tanken al. Dus in principe oh, okay. die kom, je, kom je in heel End. Uh, maar ja, als je in Iran waterstof zoekt, ja, een bom. Maar. <laughs> ja, <laughs> ja nee, dus ja. dan hadden we een, met een auto erachter moeten rijden... met een hele grote tank om een soort support. Ja, daar werd veel te veel gedoe. Maar dat okay. wordt Maar dit was toch niet het autopraatje? Ja, ik zou bijna zeggen. Misschien ook weer wel. Auto autonieuws. Ja, <laughs> auto nieuws. Ja, -nieuws. bumpertje erachteraan. Ik ga niet elektrisch rijden. Nee, ik had natuurlijk net even het, het autonieuws. en het, het zal de mensen niet zijn ontgaan dat ik helemaal niets uh, heb met elektrische voertuigen. Nee, ik vind, ik kan, mijn hart gaat enorm snel kloppen als ik uh, onderweg, want je ziet steeds minder eigenlijk. Gewoon een oude Amerikaanse rij, En dan geef ik ook een beetje gast bij om er even in de buurt te komen. Kijk van wat is het voor een ding en wie, wie ziet daar dan in weet je. Want dat was vroeger op die beurzen, Nou jij kent het ook. Ja. Ik verkocht zo'n uh, twee keer per jaar op de de tijd in de Groene Noordhallen in Leiden. Uh, verkocht ik een auto die ik dan uh, uit Amerika had gehaald. En het publiek wat daar op die beurzen rondliep. Was, was. Ja. Rides. Ja. Maar bijzonder gemaleerd. Want het dus de, de rode broeken met de chokertjes. Hmm. Maar ook uh, kale gasten helemaal onder de inkt weet je wel, rijkelijk gedecoreerd met de kettingen... en god weet wat, die liepen daar ook rond. En dat is dan mooi om te zien... dat ze toch wel een uh, gemeenschappelijke interesse hadden... in al het ouds wat daar stond. Mm. En, en dat vind ik dan wel weer mooi. Ik vind ook bijvoorbeeld Engelse auto's, Engelse klassiekers. Kan je daarvoor? warm... Ja, ja, ik heb natuurlijk altijd een zwak gehad voor Rolls-Royce. Alleen de enige garantie die je krijgt als je een Rolls-Royce koopt... oud of nieuw, is dat je erop losgaat. Mm. En je moet er feitelijk twee hebben... en dan moet je het je nog kunnen permitteren... om altijd één in de garage te hebben staan. Want die hebben natuurlijk onderhoud aan het einde van de straat. Heb je alweer pech met iets, weet je. Want die Engelsen, die maakten, die ontwierpen een auto. En dan kwam er iemand bij zo'n tekentafel staan, een collega. Die zei van, joh, uh, waar, waar komt die motor te zitten? Oh shit, geen ruimte meer voor. En, en hadden ja. ze dus een, een, een, een, de techniek was zo gecompliceerd. Het leek wel of dat de competitie was in de Engelse auto-industrie. Om een zo gecompliceerd mogelijk ontwerp te maken... Dus in dat opzicht moet je geen Engelse auto hebben. Maar waar de Engelse onmiskenbaar vind ik het allerbeste in zijn... is het interieurs. Ja, ja. Dat is ook waar ik steeds voor val. De notebook, dashboard, kallerslederen, ja. stoelen, niet normaal. Niet fantastisch. Normaal. Ja, ja, ja. Dat is wel iets uh, wat me blijft aanspreken bij de Engelse auto's. en hiermee. Rolls is Royce het van de achterband gemaakt van de voorruit van Chihuahua. Ja, ja. is het gewoon, uh, en, en de Amerikanen hadden ook kippen leren, weet je. Maar ja, ja, daar hebben ze op een gegeven moment, de Amerikanen... moet ik kom, bijna niet over mijn lippen komen, maar het is wel zo... de strijd verloren met de The Bigger The Better. Want op een gegeven moment, in de zestiger jaren... kwamen dus schoorvoetend de Japanners en de Duitsers... met hun kevertjes richting Amerika. En toen kwamen de Mercedes De Mercedes... Was al drie keer zo duur als een Cadillac. Maar leren stoelen waren leren stoelen. Ook aan de achterkant, aan de zijkant, weet je. En de Amerikanen, Lincoln en zo, die adverteerden dan leather seats... Ja, joh. Maar er kwamen natuurlijk. Als we de Mercedes daar uh, zagen rijden, kwamen daar de eerste rechtszaken. Want uh, alleen de bovenkant ja, ja, ja, was leer ja. en de zijkant, was alles was kippenleer. En ja. de achterkant. Runderkarton. Ja, dus ja dat uh, <laughs> telt, ja. ja maar ik, heb dus, ooit, ik heb ooit een documentaire gezien over Mercedes. En dat ging dan over. Ik het kijk, uh, hoe lang kun je gelukkig zijn met één baantje? En dat was een man. En die werkte al 40 jaar bij Mercedes-Benz op de afdeling leer. En dan deed hij de stoelen, ja. de achterbank. Dus, dus ik kwam een verslaggever en toen zei: Meneer, ik ga het toch even vragen nu. Nu doet u al 40 jaar lang de achterbank van de Mercedes 2:30. En toen zei hij: Maar dat is toch op een gegeven moment weer toch gewoon een soort lopende bandwerker doen? Ja. En toen zei hij: Maar als een typische Duitser. zei hij: Ik ben stoots. Ik zeg: Ja, hij was enorm trots natuurlijk. zeg: Maar ik werk voor Mercedes. Ja, dat snap ik. Maar het is elke dag anders. Want in, ik heb een groen, deel, en dan heb ik blauw blauw. Mooi, ja. Dat is ja, maar ja. Ik, ja, ja, ja, ja. Man, ik snap het ook wel. Ja, ja maar het is mooi als wie je daarmee behept bent. Ja, toch, dat is een voor je ja. werk. Dat maakt ja. niet uit. Als je nou een poppetje, ja. werkt. Als je dat 40 jaar fantastisch doet. Ja, die had het pas. Wij mee. hadden hier vroeger. om uh, even dat accent door te uh, halen: dat Duitse accent. Uh, meneer Schmid heet hij ja. volgens mij, van Meijershoofd. Ja, ah, ja, op het hoekje uh, ja, bij uh, de ja, ja, Die had volgens mij was het een Oostenrijker of een Duitser, ik weet niet zeker. Maar, maar die had een donkerblauwe Pontiac Bonneville uit 1965. Oh, ja. Mooie auto. Ha, -nieuw. Ja. En elke keer als ik hem tegenkwam, uh, zei ik... Hey, meneer Schmid, wilt u niet de Pontiac verkopen? Paardenkoop, wil ik die Pontiac verkopen? Die gibt's niet meer in het <laughs> leven. Ja. Die Pontiac verkoop ik niet. Ook een keer weer, hey, meneer Schmid, alles goed... <laughs> Hij heeft wel over nagedacht dat de ponjakken paardenkoppen, ik zag het nog maar, die Pontiac verkaof ik niet. <laughs> Elke keer heb ik ja. de man nooit meer gezien, de auto nee. ook niet. Maar <laughs> vond ik dat wel, wel mooi het we. ja. Ik denk dat je wat? is een middel. Zullen we uh, eerst nog even een stukje muziek doen? Ja, kan. Ja, want uh, dan kan ik even mijn uh, K-nummer. Uh, ja, dan kan ik even mijn K-nummer even uh, doorheen uh, jassen. Dus dat uh, ga ik nu doen. Meester Japs kutnummer! Nou, dat is een, uh, een, dat is een mooi kutnummer, ja. Ja, en was dit, uh, was dit wat? Ja, uh, uit, uh, uh, ze komen uit uh, Groningen. Uh, de band heet ja. Lake En uh. ze hebben in het voorprogramma gestaan van... Eurosonic Noorderslag Noordenslag. Toen het C-woord nog niet rondging. Dus dat was een beetje kort, het korte verhaal. En uit uh, Groningen komen meer van dat soort uh, bandjes. Dus, uh, maar goed. Nou, uh, ja. Hey guys. Ja. Uh, ik, ja, ik vond het wel weer een mooi verhaal. Is er is een mevrouw in Polen. Die uh, heeft twee dagen in angst gezeten. Omdat hij uh, door een dier werd in de gaten gehouden. Met een, die, die vrouw zag een dier in een boomtop dat, dat de hele tijd haar zat aan te kijken. Oh. Dus die heeft uh, uh, de politie gebeld. Uh, dus zij dacht dat het een leguaan was. Of in ieder geval iets wat haar echt continu angst aanjaagde. jaagde. Politie is gekomen met uh, busjes en helikopters. Die is enorm uitgerukt voor, ja. dit, uh, voor dit fenomeen. Um, en dan mag jij raden wat er in de boom zat. Welk dier het was. Een uil? Nee. Frank? Een, een, een agressieve raaf of een kraai? Nee, het was überhaupt geen dier. Oh, Het was een croissant. Een croissant. als een broodje. Hé? hè? wist dat je ook over... iemand, had, <laughs> iemand had het naar buur geflikt. Uh, geen zin meer in een broodje. Je had een croissant uit het raam gepleurd. Die was in de boom terechtgekomen. Die vrouw die dacht dat die, die croissant een heel gevaarlijk dier was. Dus die drie dagen heeft ze in de broek gepist vanwege een croissant en een boom. Ja, nou, dat vind ik op zich wel... Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Ze zijn hem uitgenomen en ze laten hem nu drie keer per dag uit, de croissant. <lacht> goed, <lacht> ja, goed, ja. ja, geweldig, ja. man. Het, het, het, het kijk, lijkt me kijk wel. als hij nou nog een tijgerbolletje is, dat zijn gevaarlijk Ja, ja die goed. kunnen echt aanvallen, ja, maar ook dat ben uh, ik niet verwacht. Ja, ja een ja. Nee, nee, daar worden wij niet bij. Ja, Hé, hey, daar zullen we wat... Uh, kijk Kijkbaarstips doen. Altijd goed. Bon, laat horen. Dan gaan we naar. vanavond uh, uiteraard uh, ja. uh, los van het uh, even twee minuten onze mond houden uh, om vijf over negen uh, uh, bankier van het verzet. Het is natuurlijk allemaal een beetje een sfeer van uh, goede film. Tweede wereldoorlog bankier van het verzet met Barry Atma een mooie film. Vijf uh, over negen NPO1 bankier van het verzet. Als je hem nog niet gezien hebt, het is een prachtige film. Het gaat over uh, Walraaf van Hal. De man die. Uh, ik ga straks even naar. Uh, volgens mij ligt hij daar ook, Walraaf van Al. Op uh, de Eerlijke ik, ja, uh, uh, ik ga altijd even bloemetjes leggen op de graven. Vandaag ook weer met mijn dochter. En volgens mij ligt Walraaf van Al licht daar. Hij was de, de uh, uh. bankier die uh, zorgde dat het verzet genoeg geld had. En sluisde allerlei ja. dingen. En dat een... Zijn broer is uh, later nog burgemeester uh, geworden van Amsterdam. Ja. Ja. Uh, dan, ja, klassiekertje om zeven uur. Als je hem nog niet gezien hebt, dat lijkt me sterk, om acht uur. A Bridge Too Far, ja. natuurlijk van Edinburgh met alle uh, sterren uh, over de uh, slag om Arnhem en de brug. Uh, en ik mag ook niet ontbreken op net vijf negen Dat zijn eigenlijk wel ja. Bridge Too Far, Schinterslist... en uh, Mokier, dat zijn eigenlijk wel de drie, dat zijn de, uh, drie Red redelijk klassiekertjes, oh, ja. behalve... Uh, uh, uh, gisteren was volgens mij, weet uh, het, blijft uh, oh, ja, ja, ja. blijft het echt indrukwekkend. Ja, ja. Indrukwekkend document ja, ja. die film ja. is echt, het ook. En dat is natuurlijk een, een waar, ja. verhaal, waar verhaal, echt gemaakt door Spielberg. Ja. Uh, dan gaan we naar de morgen, gaan we morgen bevrijdingsdag. Maar daar komt er natuurlijk ook bevrijdingsdag. Komen ook weer uh, de nodige oorlogsfilms voorbij. Uh, uh, Dunkirk om half negen op Veronica. Die heb ik ook al Van Kwestie van Nolen over het vertrek uit Dunkerke. Dunkirk, prachtig film. Overigens een Nederlandse tint, want de cameraman is van maar Een Nederlandse cameraman heeft gedraaid. Prachtig film, Dunkirk. En we hebben het over NPO? Nee, Veronica, half negen. Dan hebben we hem aansluitend aan Dunkirk. Als je nog niet genoeg hebt van de oorlog... dan kun je even door met Inglourious Bastards van Tarantino... Ja, dat is natuurlijk een krankzinnige film. Ja. Dat je hem ooit gezien hebt, maar... Ja, die kan ik niet meer. Nee, nee. Dat, dat, dat, daar, moet je, daar moet je echt wel een beetje... Want Hitler wordt erin vermoord. Maar Christopher Walken speelt een fantastische rol. Brad Pitt zit erin. Het is wel een mooie film. En Glorious Buster, maar hij, is natuurlijk, hij heeft niets meer met de oorlog te maken. Nee, nee, nee. nee, een, nee een fantasie nee. van Tarantino ja. die, uh, die Hitler laat vermoorden in die film. Maar het uh, is uiteindelijk... Ja, uh, als je hem wil zien, ja. ga je goddelijke gang. Dan gaan we naar de donderdag. Uh, half negen op SBS 9... Uh, the Drop. Uh, dat vind ik een bijzondere film. Omdat... Uh, het gaat over een New Yorkse barman. En die, die redt een puppy uit de vuilnisbak En daar wordt hij op aangesproken. En dan blijkt hij in de maffia terecht te komen. Met Tom Hardy. Maar een van de laatste films van James Gandolfini. James Gandolfini is de hoofdpersoon uit The, the Sopranos. Oh, Tony Soprano. ja, ja, ja. ja, Dat is een van zijn laatste rollen volgens mij. Uh, Matthias Schoenaars, is de Belgische acteur. is een film gemaakt door een, Belg, door een Belgische uh, regisseur. Uh, die ooit uh, Runscop maakte een film... en werd daar meteen met een Oscar door beloond. En hij maakte vervolgens The Drop. Wat Het is geniet. een interessante film. Tom Hardy, James Gandolfini en Matthias Groenhaas. Een mooie film. Uh, dan kunnen we om half negen... maar ik weet niet hoe vaak die al is de afgelopen weken... om half negen met vijf Mamma Mia. Nou, gezellig. Ga er naartoe. Hartstikke leuk. Uh, 7 mei, vrijdag. Ik kende hem niet. Sing, om half negen op SBS 9. Een animatiefilm over een zingende koala... Nou ja, het is echt heel grappig. Maar het is een koale die naar nou de klote is. En die gaat zangers uitnodigen voor een zangwedstrijd. Echt grappig. Een jonge olifant, een overbelast uh, biggetje, een gangster gorilla en een stekelvarken. Maar het grappige is dat in die filmstuk Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Seth MacFarlane, Jennifer Saunders, het zijn alle grote sterren. Yeah, die, ja. die zitten daarin. Dus het is gewoon, le kijk lekker weg. Half negen. Dus het is gewoon... Beetje, ja, sommige van die, van, die, van die animatiefilms zijn ook voor volwassenen gemaakt... en dit is er één. En deze is wel op zich wel grappiger. Uh, dan hebben we tot slot, nee, voordat ik naar Netflix ga... om tien voor elf op vrijdag... Uh, A Most Wanted Man van uh, niemand minder dan op net vijf... Anto Corbijn, onze beroemde uh, fotograaf plus yeah. uh, cineast. Want hij maakt ook films, dus is ook regisseur geworden. Uh, en dit is, uh, zoals een uh, van de laatste van James Kendall de drop is... Uh, ik weet niet of je Philip Seymour Hoffman kent... Nee. Die, en, uh, uh, dat is die veel te vroeg gestorven ja. acteur uh, ooit. Uh, een briljant acteur. Als je hem ziet, dan ken je hem wel. Philip Seymour Hoffman. Uh, en dat is uh, zijn laatste film eigenlijk. En <laughs> uh, dit is een spionage thriller. En dit, gaat, uh, dit is niet zoals Mission Impossible als schietpartij. Dus het echt, is dus echt, echt, echt een thriller thriller. Dus er zit geen spektakel in. Uh, maar het is een prachtige film. En ook alleen al voor Philip Seymour Hoffman de moeite waard. Dus geen kogelregens nee. en gedoe. Maar gewoon echt een thriller... Oudes, gemaakt door Corbijn... een Nederlandse fotograaf... en Philip Simon voor de laatste rol. Dan ga ik nog even naar Netflix. Mm -hmm. uh, Searching for Lila. Ik weet niet of iemand van jullie... ooit de film uh, Wild, uh, Wild Wild Country heeft gezien... over de Bhagwan. Nee, nee. Nou, Dan kan ik je ook nog aanvragen. Dan zou je die echt eerst moeten zien. Dat gaat over de Bagwan en hoe het allemaal fout gegaan is destijds. Prachtige serie. En dit is een eenmalige docu. Uh, dat is meer jouw stil, Frank. Jouw serie. Searching for Lila. En de rechterhand van die Bagwan, dat was Ma Lila. Dat is uh, zijn rechterhand. En die vrouw werd beticht van moord. En, alsnog, en die, is weer, die heeft nu een verzorgingshuis in Oostenrijk. En die gaat voor het eerst naar leven terug naar India. En dan zie je op haar geregeld. Het is dus best een interessante documentaire. Searching for Lila. Uh, als je alles van de Bagwan weet of wil weten... is het leuk, anders met je hem laten gaan. Hm. Uh, wat ik ook een prachtige film vind, een docufilm... is Tell Me Who I Am. Okay. Uh, dit gaat over de gebroeders Lewis. Gebroeders Lewis, uh, een van die broers... die heeft op, zijn, uh, uh, op jonge leeftijd een brommerongeluk gehad... waardoor hij zijn geheugen kwijtraakt. Maar hij weet dus helemaal niets meer. Dus hij weet niet, dit is mijn moeder, dit is mijn vader... dit is ons huis, uh, zo werkt een tandenborstel. Hij moet alles leren. En zijn broer, uh, zijn tweelingbroer... Uh, die leert hem alles. Dus die leert hem hoe hij zijn schoenen moet aantrekken... hoe hij... Uh, uh, dus hij leert hem alles omdat hij voor niks weet. Het enige wat hij hem niet leert... is dus hij leert hem ook dat... ja, maar hoe was onze jeugd? Ja, we gingen altijd op vakantie naar Frankrijk. Dat was fantastisch. En, uh, dus hij, leert, hij, hij wordt zijn geheugen. Zijn tweelingbroer Aha. vertelt hem uh, hoe zijn leven was... voordat hij dat kreeg. Aha. En ik ga daar verder niet veel over zeggen... maar dat is niet zoals het was. Dus deze tweelingbroer... die geeft hem een geheugen wat niet klopt. En daar komt hij op latere leeftijd achter. En meer ga ik er niet over vertellen... Het is een fantastische film. Tell me who I am. Het ja. is echt, je, wordt, je krijgt er koud van als je die film ziet. Tell me who I am over de Bros. Dat moet je echt gaan kijken. Uh, en tenslotte voor muziekliefhebbers. Dat is wat voor jou Jaap. Uh, Devil at the Crossroads. Over Robert Johnson. Ken je Robert Johnson? Dat is eigenlijk een beetje de grondlegger van de blues. Een zwarte ja. muzikant. Ja, uh, niet oud geworden. Geloof ik ook 27 jaar zelfs. Dus, oh, ja. uh, en uh, de Rolling Stones Kijk. hebben zelfs uh, gezegd... Van, we hebben heel veel uit het repertoire van Robert Johnson uh, kunnen putten... met wat wij hebben gemaakt. Voilà. Dus dat, dat, dat is het een beetje ja. uh, nou, heel in goed. het kort. Ken je klassiekers. Ja. Uh, Robert Johnson, de beste blueskist... ter wereld ooit... Voorlopen van rock en roll en heel veel zijn, bands zijn door hem geïnspireerd. Ja. Uh, het verhaal is daarom heet het Death of the Crossroads. Het verhaal gaat uh, dat het was echt een matige muzikant, mm -hmm. een matige gitarist. Uh, toen zijn ze hem anderhalf jaar kwijt geweest. Dus we hebben geen idee, hij was een beetje uit beeld. Mm -hmm. En ze zeggen dat hij op een crossroads, ergens op een, op een kruising in Amerika, de duivel heeft ontmoet mm -hmm. en zijn ziel heeft verkocht aan de duivel. Daarom heet de documentaire Death of the Crossroads. En daarna kwam hij terug na anderhalf jaar. En hij speelde echt sterren van... Ze hadden nog nooit zoiets gehoord. Yes. Dus misschien heeft hij bij de nonnen opgestoten gezegd dat ja. hij daar leren spelen, Maar hij kwam dus... dus ja. het verhaal is daarom... Hij verkocht ziel de duivel. En volgens is dat ook inderdaad helemaal fout gegaan met hem. En is hij te vroeg overleden. Ja. Dus Death at the Crossroads. Uh, is voor jou okay. zeker... Ja, ja, ja. Uh, op Netflix, hè, zei hij. Netflix toch? Dat heb je niet, toch? Kun je geen proefabonnement nemen? Uh, ik moet hem moet ik even kijken. Uitegaan downloaden. Prima, Ja, ja, ja. gaat jongens. Dat <laughs> is een beetje piraat. Waar ga je kijken? Um, je hebt wel weer genoten van de uh, vieze Harry films, hoor. Ja, Harry ja, ja, is goed, ja. Ja. ja, die blijven goed. Um, Tino, ja. mag ik jou nog uitnodigen om de column uit te spreken? Ja, maar het is nog even nog even tijd. Ik zou zeggen oh, uh, Ja, nou goed. Oké, okay, dan wil ik dat uh, wel eerst dan even doen. Dan doe ik dat eerst even. Doe lekker nummertje. Oh, oh, oh. Dat gaat er, nee, dat gaat helemaal nog niet uh, gebeuren. Ja, ja, ja. Jongens, jongens, jongens, jongens wat, uh, wat is er aan de hand? Dit ja, ja. moet ik hebben. Dit moet ik hebben. Uh, Madonna, met The Power of Love. Een dag als we vandaag kunnen we die ook uh, draaien. Madonna met The Power of Love. Uh, we hebben nog tijd voor de column en dat is ook een hele bijzondere. Dus die zal ik graag uh, laten uitspreken door Tino. De kolom van Stijn. Dagboek. Ik moet lachen om Amerikanen die als ze horen dat je uit Amsterdam komt reageren met Iver of Barcelona, maybe you know him omdat ik een stomme mazzel heb gehad, veel te hebben gereisd... heb ik topografisch een lichte voorsprong. Dus heb ik de Queen Canyon gezien en al zijn schoonheid. Hij staat op nummer één bij dingen die je gezien moet hebben voor je sterft. Wanneer ik iemand uit New York tegenkom die daar nooit is geweest... vind ik dat best onnozel. Maar ik ben waarschijnlijk net zo onnozel als die Amerikanen... want ik had tot voor kort nog nooit een stap in ons beroemde landmark... het Anne Frankhuis gezet. En dat is best gek. Misschien was ik ziek tijdens de schoolreis... en de jaren na had ik waarschijnlijk geen zin in een wachtrij... Maar het is nog vreemd dat ik notabene met haar klasgenoten heb gewerkt. Ik werkte enkele weken bij de KRO... en liep, iedereen liep de deur plat met goede en slechte bedoelingen... plus bijbehorende programmavoorstellen. Dus toen een televisieproducent binnenwandelde... met het idee om een documentaire te maken... over de voormalige klasgenoten van Anne Frank... was ik direct enthousiast. Over het idee, maar niet in de vorm van een documentaire. Dus vroeg ik de producent of hij er bezwaar tegen had... om zijn research over deze bijzondere klas aan ons over te dragen... en samen te gaan werken. We hebben namelijk een prachtig programma dat al enige aanvangsbelangstelling heeft. De Reunie, zei ik. Er wordt een kort en enthousiast gesprek. Onder leiding van programmamakers Boudewijn Schoewert en Hans Mors... werden haar klasgenoten uit de hele wereld ingevlogen voor een unieke Reunie van Anne Frank. Een programma met een excellerende op campus, vol kleine portretjes over afscheid met een knikkerdoosje... of een theeserviesje dat nooit werd opgehaald. Over het beste en het slechtste in de mens. Maar hoe vreugdevol was het om enige tijd later een uitnodiging te krijgen... van de organisatie van de Emmy Awards met een nominatie en een reis naar New York. Om uit meer dan 500 internationale uitzendingen gekozen te worden... met de laatste drie tv-programma's als een passend eerbetoon... aan de beroemde dagboekschrijver ter wereld, Annelies Frank. Enkele maanden geleden was het eindelijk zover... om mijn enigszins aanwezig gevoel van onnozelheid in te lossen... met een bezoek aan het achterhuis. Geen wachtrij, geen toeristen. Het verhaal van Anne is momenteel belangrijker dan ooit... Een antipolarisatieboek. In een verscheurde maatschappij met extreme uitlopers aan beide kanten. Ik bezocht het concentratiekamp. Ik maakte een programma met de klasgenoten. En liep inmiddels door het achterhuis. In de souvenirshop kocht ik al stap 4 het boek. De laatste troef in een pikdonker kwartet. Lieve Kitty, nooit meer. I hear him before I go to sleep. Focus on the day that speaks We zitten ja, in de laatste een, ja, fase van deze bijzondere kant nog van show. Zeker. Zo, ja. hey, uh, we gaan een top tientje doen zo. Ja? Normaal doet het scherm altijd, maar ja, ik ja, ga hem nu even ja. doen. Ja. Uh, nog even één klein uh, kort uh, berichtje. Ja. Uh, in de categorie uh, hoe gek kan het zijn? Uh, het was in Vleuten... Vlak bij Utrecht, ja. hè, ik begrijp ik wel. Ja. Er was iemand uh, die dacht uh, iemand uh, het gezien te hebben een witte jas bij zijn huis... en belde meteen het alarmnummer. En toen kwam ook een hondenbegeleider bij en uh, <laughs> ook een helikopter weer en gedoe. En, maar iemand anders had ook gebeld. Zei, ja, er zijn zwanen aan de gangen. Dus die man die dacht dat er ingebroken werd door een man een witte jas. Wat bleek nu? Uh, er waren twee uh, uh, zwanen die stonden te paren tegen zijn voordeur aan. ja. Deze man <laughs> moet <-chim, p> <laughs> dus de politie komt met een helikopter... en een busje en een hondenbegeleiding. Er staan gewoon twee zwanen tegen je deur aan te wippen. Dat, ze hebben wel een foto gemaakt van de zwanen nog. Geweldig, uh, Dat is ja. toch fantastisch. Idee. Ja, hij is in de categorie Wordt croissant. Wordt echt, bedoel, word echt ja, In de categorie croissant in boom. Ja, uh, ja. Ben, want, ja precies. Uh, wippende zwanen of een croissant. Je kunt er maar <laughs> ja, nou, Dat zou een hele mooie kop kunnen zijn, denk ja. Ja, ik. Uh, ja, Kalemans uh, Ja, een man een Ja, man nou, een nou Oké, okay, uh, we de top de... 10 van uh, dingen uh, die, waarvan we allemaal denken dat het slecht voor je is. Oh? Maar niet is. En ja. niet is. Ja. Oh, oké, okay, interessant. Uh, dan hoort friet eten daarbij, uh, waarvan je denkt dat nee. het slecht is, en op, maar uiteindelijk wel goed is. Nee, op 10 nee? staat uh, dat je je ogen beschadigt door te dicht bij de tv te gaan zitten. Oh. Ah, ja. Dat ja. zeggen ze dan? Ja, ga niet te dicht bij de tv zitten, dat is slecht voor je ogen. Niet? Gelul. Gelul. Oh. Ja, ja. Dus dat is om is, is, is te beginnen? Uh, ik zit even na te denken. Ja, ik, uh, ik, uh, ik weet niet. Als je even... het dan weet je alles. Oh, nee. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat is slecht voor je ogen? Um, nee, niet in het, voor donkere... je ogen het is ik... niet alles voor je ogen, maar dus, ja? oh, wat is slecht voor je? Oh, ja, wat is zo. slecht? Dus ik ga er nog een keer uh, op negen. Ja. En je kan niet met een volle maag gaan zwemmen. Dat weet je hoe vaak dat en je mag ja, niet met een volle ja, maag gaan ja. zwemmen, hè? Je moet een uur wachten na het eten wat je ja, gaat zwemmen. Maar dat is dus ook... Gelukkig. Ja. Bullshit. Ah. Nee. Dat, dat, ja, als je uh, Olympische zwemmer bent, moet je niet een half bruin eten slakken ja. met mensen. Ja. Ja. ja. Maar voor een gewone huis- en maak maakt het troll uit als je wat gegeten heeft. Dus dat. Nou, die, dat zijn ze. Maar ja. lezen bij te weinig licht, is dat de volgende? Of, ja, dat zou kunnen zijn. Op 8 staat dat je hersencellen niet kunnen regenereren. Met wat? andere woorden, nou, Frank, als jij, uh, als jij alcohol drinkt. dan ja. wordt die hersen afgebroken. Dat herstelt ja. nooit meer. Ja. Niet waar? Is dat zo? Ja, ach, dat vind ik. Het is nu al de meest interessante, denk ik. Ja, ik het heel, uh... dat is vrij. Die helpt bij het uh, leren en het houden van zaken. Maar een Zweedse wetenschapper heeft aangetoond dat. Allemaal onzin. Kan ik die pet dus ook opzetten? Ja, kan een nobeltje pet opzetten. Ja, en gewoon drinken. Ik kan ah, gewoon ah, blijven ah, drinken. Dat ah, is het goed. Uh, dan ah. hebben we. Uh, je krijgt puistjes van chocola eten. Ja, dat werd ook gezegd altijd, ja. Dat is niet waar? Er is geen verband tussen chocola en acne. Oké. Okay. Goed, hè? Ja. Nou, dus Ik ga even ja, is... een blok chocolade ja. eten... en daarna duiken in de zinbad. Ja, flinke mors. Uh, oh ja, deze is, is ook een goeie. Uh, het kost je lichaam zeven jaar tijd... om een kauwgompje te verteren. Uh, geen flauwe noosie, uh, Nee, dat? ook niet waar. Nou, ook niet waar dus. Nee, ook allemaal onzin. Ja. En deze herken je... Deze. Niet met je vingers knikken. Oh. Niet je vingers Knakken, dat is slecht voor je gewrichten. Ja. Daar kun je artritis van krijgen. Ja. Ah, ah. Ook niet waar? Ach, ook niet waar. Ja. Ook niet waar. Oh, hoe, de, hoe het allemaal ontzen, ontzenuwd wordt. Nee, er is geen verschil waarnemer tussen de handen. Dus ze hebben het voor mij gedaan: die links-rechterhand. Uh, deze uh, katertje gaat weg van koffie. Koffie. Lekker man, koffie in het bakje koffie. Of van de Bloody Mary. was. Zeker niet. Ook niet. Van koffie droog je uit en dan maakt het alleen maar erger. Je moet veel ah. water drinken, want je krijgt je Als je hebt veel alcohol hebt gedronken, dan moet je geen koffie nemen. Zeker dus nog een uit. Dus iemand zegt: ja, Ik heb een, een kop koffie, voel ik me een stuk beter. Bullshit. Oké. Okay. Uh, tot slot uh, nog twee. Het ontbijt is belangrijk, de belangrijkste maaltijd van de dag. Ook bullshit. Ook golul. Oh, kijk. Heerlijk! Dus ja, kijk ja, ik heb even... alleen maar een appeltje op voor uh, ja, we hier de, de naam van de showwijzer. Dus zeker ja. geen kant nog wel show Wat je vooral moet doen is acht glazen water per dag drinken. Ook echt Ga onzin! Toch doe ik het. Ja, maar nee, is... water het wapen is <coughs> niet slecht. Uh, maar glazen wapen is ook onzin. En tot slot, maar dat hangt een beetje af van. Als ik een beetje om me heen kijk, hier. Nee. Hm? Wereldwijd is een fabel dat de mensen maar 10% van hun hersenen gebruiken. Dat roepen we wel. Die... Ja. Ja. Ik gebruik maar echt 10% van je hersenen. In jullie geval. <laughs> Zeg je juist ja, zou Nou kunnen. ja, ja ah. oh, ik kan ook die schuif dichtzetten <laughs> nu, hè? Dat ik niks verder nee, afmaken. Maar echt, het is gewoon uit, uit, is totaal onderzocht, weet je wel. Het is allemaal onzin je, ja. dat je 10% van je hersenen gebruikt. Ja. ja, toch is het mooie van dit soort onderzoeken. Maar sommige mensen vragen me dat wel ja. af. <laughs> Niet bij jullie jongens, maar. Uh, ja. Nou, fijn dat de, de, ja. Ja. Uh, Volgende week. Dan schijn jij ergens uh, in Portugal te huizen? Ja, ik ga uh, vrijdagmorgen testen om uh, 9 uur. En bij een negatieve test gaan we maar even naar Dorsey. Ah, dus leuk man. Ja, ja, ja ik denk dat dat, dat, wel, uh, dat dat wel goed is. Zeker. Ja. ja. Lekker eruit. Zo. Nou, uh, naar dat die volgende week. En ja, dat, dat, uh, en... die, die kans met, uh, is met een hele grote waarschijnlijkheid... dat dat ook inderdaad uh, gaat gebeuren. En dan uh, hopen wij dat uh, volgende week ook uh, Ger er uh, weer bij dat is. Maar goed, ja. dat zien we dan volgende week wel weer. Uh, dit was hem. Tot volgende week. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks ZFM. meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.